Duur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De man die verdacht wordt van het doodrijden van de Italiaanse ex profielrenner Davide Rebellin heeft zich gemeld bij de politie. Tegen de Duitse vrachtwagenchauffeur was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij meldde zich donderdag bij de autoriteiten in Steinfurt. Davide Rebellin werd in november in Noord-Italië geraakt door een vrachtwagen. Toen hij op de fiets zat, hij overleed ter plekke. Na het ongeluk reed de vrachtwagenchauffeur door. Uit beelden bleek later dat hij wel was uitgestapt en Rebellin had zien liggen. De stroomstoring in Overijssel is voorbij. Rond 1 uur vannacht hadden bijna alle huishoudens weer stroom. De storing begon de afgelopen avond rond 6 uur. Duizenden mensen werden getroffen in een relatief groot gebied tussen Ommen en Almelo. De oorzaak was een brand in een onderstation in Vroomshoop, zegt netbeheerder Enexis. De brandweer had het vuur halverwege de avond onder controle. Atleet Niels Laros heeft bij wedstrijden in Nice het Nederlands record op de 1500 meter geëvenaard. De 18-jarige Laros kwam naar 3,3289 als tweede over de eindstreep en was daarmee even snel als Gertjan Lievers, die in augustus 2001 het Nederlands record vestigde. Laros dook maar liefst 5,5 seconden onder zijn persoonlijke record, dat hij twee weken geleden liep bij de FBK Games. Ook voldeed hij aan de limiet voor de WK in Boedapest in augustus. En duizenden fans die afgelopen avond naar een concert van de Nigeriaanse artiest Burna Boy in Arnhem waren gekomen, werden teleurgesteld. Ze moesten ruim twee uur op hem wachten, waarna bleek dat hij niet meer kwam. Het concert werd daarop afgelast. Burna Boy zou optreden in een uitverkocht Gelderdom, maar dat liep dus anders. Volgens het Gelderdom was de vlucht van de zanger te laat het is onduidelijk wat daarvan de oorzaak was. Het weer is vannacht droog bij ongeveer 16 graden. In de ochtend een combinatie van zon- en sluiverwolken. In de middag neemt de bewolking toe. En daarbij kan het gaan regenen en onweren. Het wordt rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Yo vivo, la mía me cansé la mentira de tanta falsedad del mismo sistema con te la salud.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 Back down to the I ain't talking about no roots in the land. I'm talking about the roots in the man. Zipping up my boots. Going back to my roots. You can be rich in paradise.